En we hebben gasten. Natuurlijk, anders konden we geen Godse kringen hebben. En onze gasten zijn Wilma Robbe, Norbert de Vries. En over een minuut of tien verwachten we ook Marit Brouwer. Marit Brouwer. Ja, met Marit Brouwer Marit is een sportpsycholoog. Je moet dat woord eventjes heel zorgvuldig uitspreken, want anders dan breek je je tong erover. En met haar gaan we over gehandicapte sport praten, hè? Er zijn wat faciliteiten, wat mogelijkheden. Ze is een dienst van de gemeente. Ik weet dat niet. Dat gaan we aan de ja, vragen. Goed, ik, nee, aan ik dacht vragen. niet dat ze een dienst was nee, van de gemeente. Van de dat, ze een, ja, van, dat ze een eigen bedrijfje had waarin ze mensen begeleidt. Maar dat kunnen we aan de vragen straks. Nou, en uh, wat hebben Norbert de Vries en uh, Wilma Robbe gemeen? Uh, misschien uh, de kolom, column, de columnade. De oud columnist, de nieuwe, een huidige, de hedendaagse columnist. We gaan het ook hebben over. Uh, het roer gaat om. De column die Johan Verwiel schreef op de dag waar we altijd eventjes op onze hoede moeten zijn. 1 april 2015. Uh, hij had het daarover uh, de columnisten. En, uh, Norbert en Wilma gaan in debat of in gesprek, of hoe je het ook wil noemen, in gesprek. In gesprek met elkaar over uh, de columnade. Norbert was vroeger uh, columnist, heb ik al gezegd... En, uh, Wilma, tegenwoordig. Nou, maar voordat we daaraan beginnen, het rondje, wat was er allemaal nog meer in het nieuws? Ik heb niks. niks. Ik ben met vakantie geweest. Met vakantie geweest. Dus ik zit net terug en ik heb de, de, de krant nog niet gelezen, dus ik moet je tot mijn schande dat ik niks weet wat er in... Wat er, er zal vast wel iets gebeurd zijn, maar... Dat hoor ik dan graag van ja, jullie. Ja, dat hoor je dan wel graag van Norbert of van Wilma. Ik weet het van niet. Norbert. Ik ben net terug. Nou ja, het nieuws van vandaag vond ik eigenlijk dat de bomen die recht tegenover mijn appartement staan... ineens een groene waas hebben. Mm. En ja, dat, vond ik wel, dat vond ik wel een mooi moment. Ja. Ja. Maar verder is, uh, Dat is zo'n In insteek is dat. Ja, ja. <lacht> en ik heb bijna twee kleinkinderen, dus ook neem ik de Max Knechtel route mee. De Max mee. Knechtel uh, invalshoek ja. neem je ook even ja. mee. Ja. Bijna twee kleinkinderen. Ja. ja, de tweede wordt 1 juli uh, het verwacht. Dat is toch wel mooi, hè? Ja, zeker. Ja, nou Ja, dat is prachtig. Ja, daar zou zo, zo, ik zo graag iets over schrijven. Dan. Zullen wij uh, koffie gaan drinken. de <lacht> is uitgevonden. Als je dat soort nieuwtjes bedoelt. Ja, ik zag mensen ja, ook, ook weer geluk. lopen voor ja, ja, ja, ja. het molenpark. Dat hou ik erg in de gaten. Daar ja, woon ja. ik in de buurt. En ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat worden, dat molenpark. En ik zag alweer mensen doorheen lopen. Dus ik weet niet hoe lang ja. dat. Uh... Dus jij houdt het molenpark. Ik denk dat heel wat ik mensen. Ik vind dat een mooi stukje geworden. Een blik werpen op de Villa ja, ja. Sperber, op de ja, verrichtingen ja, ja, daar. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik weet niet. Ik, ik ben daar vandaag nog geweest ja. kijken vanwege het feit dat mij ooit is verteld dat daar een huiskapel in heeft gezeten in dat huis. Oh ja. En uh, allerlei deskundigen zijn dat niet met me eens. En ik, ik meende al zeg maar te kunnen zien aan de achterkant, dat moet daar geweest zijn. Toen dus ben ik vandaag nog eens uh, van daarbij gaan kijken en ik moet toch helaas vaststellen dat ik, waarschijnlijk, uh, dat het dat, dat ik me waarschijnlijk vergist heb. Maar daar moet een huiskapel in hebben gezeten. Mm -hmm. dus nou, ik vind dat ook wel dat moet echt onderzocht worden en uh, dat moet boven tafel komen een beetje dat... Patricia die had dat hè? ja maar dan ook wel een hele, hele stijle katholiek uh. ja, ja. ja die, als je dan een beetje echt katholiek was dan had je ook een huiskapel ja. mm -hmm. als Heron op bezoek kwam ja. kom, dan kon hij daar tenminste zijn privémis uh, doen ja. is dat zo ja Jazeker. ja zeker nou uh, Norbert uh, dus dat uh, de, de bomen die lopen uit ja. Het, het wordt echt weer lente. Ja. Uh, Wilma, heb jij nou. ook iets in die sfeer? Nou, nou um, ik heb uh, nieuws misschien, heel klein beetje met een gordes randje. In die zin, ik las afgelopen zaterdag. Ik heb al. Die deed ik een, een microfoon van mijn. Uh, ja, dat is, ja? Ook zo, okay. dat is ook zo. Prima. Oké, okay, nou. nou, uh, ik las afgelopen zaterdag in uh, uh, Magazine, een bijlage van de Volkskrant. Een interview, dat was. Uh, uh, afgenomen van uh, Peter van Straten. Peter van Straten die is, uh, wordt 80 80 jaar, jaar. Of is net 80 mm -hmm. jaar geworden. En dat interview dat werd ingeleid... en dat vond plaats op een terras van een uh, café... genaamd Kanes en, en Gunnik. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Kanes en Meiling. Kanes en Meiling. en Gunnik. Kanes en Meiling. Nou dan ben ik het maar na, maar, nou ben ik dus even kwijt. Ja. Uh, dat terras, dat, uh, dat is van uh, een café waarvan Roel Appels in Gorle gebo geboren en getogen, die is daar mede-eigenaar van en dat vond ik op zich wel grappig. Mm -hmm. Dat is op het KNSM-eiland en uh, Roel die kennen jullie ongetwijfeld ook als zijn de zoon van Els, ja, de ja. ja ja. En oh, ik ja, was dat, daar dat in, in is het ik was, randje. dat was het ja. Ik was daar in januari en uh, voor het eerst ik dacht, God wat zul je hier leuk zitten als uh, de zon schijnt? Maar er was nog geen buitenterras, want uh, dat mocht nog niet. Dat mag pas vanaf nee. nu. En blijkbaar was dat inderdaad uh, een sfeervol terras met uitzicht op het ei. Ja, ja. Als het uh, in Amsterdam zich afspeelt, dan, dan uh, hebben we ook nog wel eens uh, het coolste randje als Maai spijkers in het nieuws is. Ja, ja, ja. Uitgever. Ja, ja. ja. ja. ja. Uh, verder heb je. Het is niet wereldschokkend? Ik heb gehoord van, uh, van jouw broer dat dat. Uh, die is een enorm succes is. Moet je daar niet iets over vertellen? Ja, dat, uh, dat is inderdaad wel zo. Want uh, de aankondiging dat er ingetekend kon worden was, uh, was, was amper bekend. Of, uh, er werd flink stevig ge-mailed ge en gebeld. Ja, uh -huh. ja, ja, ja. Aanstaand weekend gaat het plaatsvinden. Zaterdag en zondag. In totaal vier wandelingen. Ja... De groepen mogen niet groter zijn dan, uh, dan twintig personen. Anders en... kun je het niet behappen. Nee, dan, dan, dan is dat niet goed te doen. Want je zit, we zitten ook op verschillende locaties. Uh, waar, we ook, uh, waar ook een aantal prenten van mijn vader uh, in acts uh, verwerkt zijn. En dan uh, moet je bijvoorbeeld ergens in een spreekkamer van een dokter. Een huisarts, voormalige praktijk van dokter Wouts in de Tuinstraat. Dus dan moet je wel met zo'n groep terecht kunnen. Mm -hmm. Ja, doe je, maak je die groepen te groot, dan gaat dat gewoon niet lukken. Nee. En dat zijn vier wandelingen en dan uh, is dat project voorbij of uh, is de intekening zo groot dat er nog wel meer wandelingen moeten komen? Nou ja, als je alles vooraf weet, dan, dan had je er misschien wel, wel, wel, wel meer wandelingen van kunnen wa maken. Maar er zijn nogal wat mensen bij betrokken, want voor die acts heb je natuurlijk ook een aantal acteurs ja. nodig. En die moeten ook allemaal maar weer kunnen en ja. willen. En, en uh, we zitten bijvoorbeeld bij Geer Notte, uh, het, het moet ook allemaal maar weer open zijn en... en, en ja. Ja. We zitten op zoveel verschillende plekken met, uh, met mensen die, die ook bereid moeten zijn... om daar uh, ja, ook de deuren voor te openen en open te houden en, ja. enzovoort, enzovoort. Dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren? Ja, ja. aanstaande weekend. Goed, uh, dat is jouw, uh, jouw nieuws. Mijn nieuws is kijken, ik werd erop geattendeerd. We hebben het geloof ik al eens een keer gezegd. Dat aanstaande vrijdag, dan is er de opening in de vaterstuin... van 18 uur tot 20 uur van... Uh, Nationale Sportweek. Voor het eerst dat die in Goorland gehouden wordt. En, voor... en uh, in de Fraterstuin vrijdagavond uh, vindt daar uh, de aftrap uh, plaats. Het begint om zes uur, hè? Van zes, ja, uur tot, acht van uur. zes tot acht. Ja, Nationale Sportweek. Voor het eerst. Uh, dan uh, in Brabants Dagblad. Daar hebben we hebben tegenwoordig uh, een vooruitblik met het oog op morgen. Kim Spanjers heeft ons. Uh, Laten weten dat, dat het zal gaan over... Uh, Cuba en de VS sluiten vrede. Je zou zeggen, wat is daar het Goorles Wilma? Wil, hè? Ons want... alle Ja, dat is natuurlijk Hever. En Hever heeft daar moeite mee. Met uh, dat Cuba en de VS vrede sluiten. Dat gaat niet door. Nou, dat vrees ik dan ook, hè. Eindelijk is een keer goed nieuws, zou je zeggen. En nou, uh, ik las vandaag in, in trouw dat dat... Uh, 97% van, van de Kubanen, het is al uh, snel onderzocht, heel blij is met die toenadering. Uh, Vanast, uh, en dan, dan uh, wil, wil niet, nou we zullen het lezen wat, wat zijn bezwaren zijn, uh, maar dat uh, gaat dus uh, verschijnen in het uh, Brabants Dagblad <küm> komende week was het 30 ja. maart nog dat Wilhever in Sinecita een lezing mocht houden en een wat groter geheel. Dan kijk je Cuba terug, ben je daarbij geweest? Ik was er niet bij, ik heb het nee. wel, had het wel in de achterhoofd. Norbert misschien? Nee, ook niet. Maar is is gearriveerd. Fijn dat je er bent. We zijn uh, met het rondje wat was er in Goorla allemaal in het nieuws. Jij mag ook nog even meedoen. Uh, heb jij iets wat, wat je is opgevallen? Um, nou, je had het net over de Nationale Sportweek. Dus, uh, ja. Ja, ik zit hier natuurlijk ook in mijn sporten nu. Dus, uh, ik Waar ben zit je in? In mijn sporten nu nog. Oh, dus, ja. Uh, oh ja. ja, inderdaad. Dus, uh, wij doen ook mee met uh, de sportvereniging. Uh, dus uh, vandaar, uh, dat is ja. inderdaad ook in het nieuws. En uh, ik hoorde net jullie inderdaad over Cuba hebben. Nou heb ik toevallig een uh, collega, die, uh, haar man komt uit Cuba. En zij vertelde dat hun nooit op vakantie mogen. Dus dat vond ik heel bijzonder om te horen dat Cubaan eigenlijk nooit op vakantie kan gaan dan alleen maar in zijn eigen land. Ja. Dus ik ben benieuwd wat daar uh, over verteld uh, gaat worden. Wellicht dat het uh, voor hun iets meer, uh, ja, meer gaat bieden als ze verreden hebben met de uh, Verenigde Staten. En verder ja, in het nieuws, uh, gisteren natuurlijk Parijs Roubaix op televisie, oh, misschien ja. allemaal gezien. Ja. Dus dat uh, vond ik schitterend, ja. dus uh, altijd leuk om in de kranten uh, na te lezen hoe het is uh, geweest. Dus ja, dat is waar ik me natuurlijk mee bezig hou in het sport. Dus dat is dan ook waar uh, wat voor mij het meest opvalt uh, in het nieuws. Had dat ook nog een goerles of, of niet? Had geen goerles randje nee, helaas. Nee, Nee, nee. nee. nee. nee oké, okay, goed. Nou, dan uh, sluiten we dit, uh, dit rondje maar, uh, maar netjes af. Um, welke volgorde? Heb je het afgesproken? Moet je soms eerder weg, uh, Marit? Nee, kwam alleen al. later. Je kwam um, alleen later. Zullen we dan beginnen met uh, de kolumnade... Goed plan. Goed plan. Je hebt, ja. de, je hebt hier de leiding of niet, Ben? Um, nou ja, ik, ik wil dat vrij democratisch doen als jullie andere <laughs> ideeën daarover hebben. Dan beginnen we nou met, met de columnade. Um, op 1 april schreef uh, Johan Verwiel een column: Het Roer gaat om. Daarin uh, vertelde hij dat, uh, dat uh, Willem van der Verande, een van de columnisten, een. Uh, Bijeenkomst had belegd op uh, 21 maart, uh, begin van de lente, nieuwe, nieuwe lente, nieuw geluid. Uh, daar uh, stelde hij uh, dat, dat het roer maar eens om moet. De, de columns zijn allemaal zo voorspelbaar geworden, ieder zit in zijn eigen straatje en blijft maar in zijn eigen straatje schrijven. Uh, dat dat, uh, dat uh, gaat zo niet langer. Hij uh, stelde apodictisch uh, vast en hij besloot zijn uh, tirade met punt: uh, dat, uh, dat we elkaars onderwerpen gaan, gaan overnemen. Dat we gaan ruilen. Kom van, uit ruilen comfortzone. Van, van ruilen komt huilen, zeg men maar wel eens. Kom uit je comfortzone. Uh, Wilma zou in het vervolg over religie schrijven. <laughs> Ja, ja, weet je wat mij verbaasde ja. toen ik dit las? Ja. Zo van één iemand binnen de columnisten, die bepaalt dat. Kwamen jullie niet in opstand? Of zeiden ze van ja... Uh, nee, dat werd, werd onmiddellijk geknikt. Ja. Ja. Zo zijn die columnisten. Ik heb even... <lacht> ik, denk, ik denk, hoe kan dat nou? Eén iemand uh, en we gaan ja, ja. Gewoon, En jullie doen dat gewoon. Ik heb nou. even gesputterd. <lacht> jij hebt uh, gesputterd, uh, want uh, jij bent geloof ik niet gelovig. Ja. Zelfs je hond uh, protesteert als, als de, de pastoor de kerkklok luidt. Ja, en, en jij zou dus uh, over geloof moeten gaan schrijven. Mm -hmm. um, wat waren de andere verschuivingen? Ja, iemand over zijn kleinkinderen. Iemand over zijn kleinkinderen. Die geen kleinkinderen. Nou ja, dat heeft, dat heeft Johan ik, uh, op ja, zich ja, gedaan. En dan was ook nog. Uh, heeft geen kinderen, geen kleinkinderen. En iemand die ga, jij gaat schrijven over alles wat groeit en bloeit. Ja, ik ga schrijven over alles wat groeit en bloeit. Uh, en dat... Max neemt het gemeentebestuur op de korrel. En kunst wordt mijn pakje aan. Ja, Toen dacht en, uh, ik. Is dat ja. niet zijn? Willem, is dat niet zijn pakje? Aan? Dat uh, zou uh, zijn uh, pakkie ja, aan zijn. Ja. Uh -huh. um, nou, uh, ik mag misschien hier uh, wel. Uh, Onthullen dat, uh, jullie hebben het allemaal als een 1 april grap opgevat? Of, of, uh... ja, het enige wat ik opvat, ik denk wat raar, dat een, iemand dat zegt en dat dat dan ook gebeurt. Dat ja, maar het, het is niet gebeurd namelijk. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. <lacht> het, <lacht> het is een grap. Uh, een grap die alleen maar uh, voor de columnisten te begrijpen is. Daarom ja, vind ik het ik eigenlijk snap... een slechte grap. <lacht> ja. uh, want... Uh, uh, eigenlijk moet, moet, moet de lezer op een gegeven moment bij, bij een beetje doordenken, nadenken, erachter komen. Ach, ik ben erin getuind, maar uh, hier kun je niet intuinen. Nee, want nee. het kan, kan helemaal waar zijn dat, dat, dat zo iemand uh, uh, als Willem een uh, bijeenkomst belegt waarin hij zoiets voorstelt. Maar die bijeenkomst heeft nooit plaatsgevonden en dat voorstel is ook nooit gedaan. Uh, dus ja... Ik vind het ik vind eigenlijk een slechte grap. Misschien kunnen we daarover beginnen, nou, Wilma. Ja, daar, daar wil ik best iets over, over, over zeggen. Ik, ik heb uh, redacteur Leonard Joosten gevraagd wat is mijn rol hier nu vanavond. Ja. Want ik uh, heb die column niet geschreven. Nee. Ik denk dat je Johan van Wil moet uitnodigen. Mm -hmm. nou, wat zei hij doen? Ja, nee, zei hij, jij bent wat meer uitgesproken en uh, til er allemaal niet te zwaar aan. En ik zeg, maar Leo, je weet toch dat het om een 1 april grap ging? Maar dat wist Leo dus ook niet. Dat, dat wist hij ook ja, niet. Ja, ja, ja. Ik vond het alleen maar een raar artikel. Dus ja, verder ben ik uh, nieuwsgierig en ijdel genoeg om hier te zitten. Ben. Maar... Nieuwsgierig en ijdel genoeg om hier te zitten. Dus, uh, uh, Norbert, vond jij het een goede grap? Ik vond het een goede grap. Waarom? Uh, ik had wel in de gaten dat het een grap was. O oh ja? Dat op de eerste plaats... Hoe kun je zoiets ja? in de gaten ja, hebben? Maar ja, dat was, God, dat was tamelijk absurd natuurlijk. Hè. Ja, ik vond het... Ja, waren, ja. Het voorstellen is tamelijk absurd. Ja, tamelijk maar, maar absurd. Maar de bijeenkomst... Maar mee... de, ik, ik had gedacht dat die bijeenkomst inderdaad plaats had gevonden. Want uh, daar heb je een heel mooi boekje liggen van uit 19 2001... Dacht ik. 2001? Toen bestond de de vijf jaar. Je weet hoe de columnade begonnen is? Die is begonnen toen uh, Vabo. Fabo overleed. Mm -hmm. En toen uh, heeft het Gravisch Bureau heeft Willem van der Vrande benaderd met de vraag: van... Kun jij wekelijks een gedicht op de voorpagina zetten He, als opvolger van Fabo? En toen zei Willem: Nee, ik heb eigenlijk een ander idee. Kunnen we daar niet een column schrijven elke week, die dan afwisselend met een aantal mensen. Uh, ga, ga invullen. Ja. Zo, is, zo is het begonnen. Ja. In 2001 bestond het clubje dus vijf jaar en toen zijn we bij elkaar gekomen en toen hebben we elk een, uh, een column geschreven voor die speciale gelegenheid die nooit verder gepubliceerd is, behalve in dat boekje. Uh, het was trouwens een, een keuze uit de beste... Oh ja, dus, ja, oh ja, dat, ja, ja Zo ja, moet ja. je het nog wel zeggen, want anders ja. had je nooit zo'n boekje kunnen krijgen. Ja. Nee, dat um, toen, toen dat tijd Toentertijd namen deel... Ik zal van onder naar boven lezen. Willem van der Vrande, Els van Kemenade, Leonard Joosten, Norbert de Vries ja. en Ben Lone. Ja. Die namen oorspronkelijk deel aan die columnade. Ja. 1996, begonnen 2001... ...bestond het vijf jaar. Ja. In 2016 bestaat het twintig jaar. Ja. Intussen zijn er enkele wisselingen geweest. Norbert, jij bent uh, naar Maastricht vertrokken. Toen was het niet meer zo zinnig om een kolomnade hier uh, in te vullen. Um, Leonard Joosten vond op een gegeven moment het welletjes. Uh, je bent te oud, zegt die, zei hij toen. Ik schrijf niet meer. Els, misschien uh, zo'n beetje dezelfde reden. Jij bent toen opgevolgd. Uh, wie ben jij opgevolgd, Wilma? Nou, ik heb begrepen, heeft uh, Norwek de pen doorgegeven Doorgeven aan, aan Marije, Marije de Groot. De en Marije de Groot, op haar beurt, heeft de pen weer doorgegeven aan mij. Toen ze wethouder werd. Juist, toen juist. Toen Marije de Groot die is dan uh, ook op een gegeven moment erin uh, geweest in die club. En ze werd wethouder. En dat kon niet, uh, dat, uh, dat was niet te verenigen. Dat is heel wel ze... lastig. En dat is negen jaar geleden. Uh, ja, dat is negen jaar geleden. En toen ben jij erin gekomen. Uh, en... Eens kijken, ik denk dat uh, Max Knechtel uh, voor, uh, voor uh, Els of voor Leo... Ja. Nee, Max Knechtel en, nee. en, en uh, Johan Verwiel, ja. die zijn ongeveer tegelijk begonnen. Denk ik mij te kunnen herinneren. En in die tijd is er ook nog actief gezocht naar jong bloed. Naar jonge ja. schrijvers met uh, advertentie in het Goordes Belang. Ja. Maar er is weinig... Uh, reactie opgekomen, weet dat verder ook niet precies, want Willem, dat is wel Willem zijn dingetje, hè? Dat ja, het, ja, ja, ja. Willem van der ja. Veranden regelt dat verder. Ik heb ook uh, plechtig moeten beloven dat ik nooit de pen zomaar zelf doorga ga geven. Dat moet echt... Moet het uh, ja. democratisch nou ja, besloten worden? Dat moet democratisch besloten worden. En, uh, Wat moet ik Ik weet staan? Niet? Zegt, nou, dan weet kom weet je, je toch op... wel met elkaar, bij elkaar met en dat clubje. En dan zeg je, ik zie, het, ik, ik zie het niet meer. Ik heb genoeg columns dat geschreven. Gaat je ja, ja, en gaat Willem opzoeken? Dan mag jij niet zeggen, oh, ik heb iemand die kan dat ook goed. En... Ja. Nee, nee. Maar oh, Willem... Dus komen de columnisten nooit bij elkaar. Nee, ja, wij, nou, ja, komen, ja. wij komen nooit bij elkaar. Daar heeft Willem het in zijn voorwoord over. Hij schrijft maar liefst in dat boekje vijf, zes voorwoorden... Waarin die uh, herinnert aan Ed Brok, die, die vele, vele jaren hoofdredacteur is geweest van Goerles Belang. Die uh, heeft dan ook nog een periode, een tijd meegemaakt dat, dat die columnade gaande was. En die uh, vroeg zo, uh, zo zo af en toe aan Willem, hoe vaak komen jullie bij elkaar? Dat was eigenlijk zijn veronderstelling, dat, dat wij dingen op elkaar afstemmen, dat we bij elkaar komen. En dat, dat is gewoon echt niet zo. We komen eigenlijk nooit bij elkaar. We lezen elkaar in, in, in, wekelijks in in, in belang. En, en bespreken jullie ook niet van tevoren van, van welke uh, onderwerpen jullie. Nee nee nee nee Het is nee. gewoon bepaal jezelf. Het uh, is dus eigen verantwoordelijkheid. Dit is, dit is wij, wij zijn compleet vrij. Wij, uh, wij schrijven wat we willen. Uh, het is wel denk ik zo dat dat. Uh, dat, dat is duidelijk zo dat, dat het herkenbaar is wie, wie op een gegeven moment aan het schrijven is. Ja. Uh, ik denk niet eens dat je naar de naam hoeft te kijken. Dan, dan weet je toch zo wel, oh dat is, dat is die die daar bezig is. Uh, in zoverre heeft Johan van Wiel, denk ik, iedereen vrij goed getroffen, behalve mij. Uh, kennelijk kan hij niets specifieks van mij te berden brengen. Want, want uh, hij, hij, zet daar, hij zet daar iets op van dat, dat iemand uh, mijn hemel of zoiets zegt... dat ik dan zou roepen, oh, ho, oh, dat is mijn onderwerp. Zoiets zou ik nooit roepen. Uh, ja, ben uh, nou, daarom vond ik het ook een uh, raar nee. stukje. Je moet het niet zo serieus ja. nemen. Nee, nee, maar, maar, maar uh, uh, jou heeft hij wel goed getroffen. Oh. En, uh, jawel. En hij schrijft met met nou, ook dat jij over religie en, uh, schrijft en zo en over geloof... En, dat gebeurt maar, toch ook regelmatig. Ik, ik heb me over al die, uh, die kwalificaties niet zozeer verbaasd. Behalve die over jou. Dat jij regelmatig het gemeentebestuur de oren was. Ja, nee. In, is, in, in vergelijking met jou ben ik uh, oh. helemaal niks. <lacht> nee, maar het is mij nooit ik zo weet, opgevallen. Ik weet, ik, weet, ik weet mijn plaats hier uh, wel. <lacht> <lacht> nou ja, ik, ik, er zijn wel eens uh, onderwerpen waar ik wel... Uh, ...die wat politiek getint zijn. Maar uh, zoals jij dat doet, nee zo... Uh... Maar wat ik even wilde inbrengen ja. is iets anders. Ja. Uh, ik heb in de loop der tijd... ...heb ik toch wel eens een aantal keren... Uh, ...kritiek uitgeoefend op de columnade. Als het echt... Uh, ...helemaal nergens meer over ging. En uh, ik vind... Uh, ...een kolom die hoort toch een zeker, een zeker niveau te halen. En ik vond en vind dat dat niveau lang niet altijd gehaald wordt. En dan kun je natuurlijk over mening van verschillen van wat is nou een kolom. Ik zou zeggen, maar ik geef mijn mening voor een betere. Een ongaarne, maar als het een betere is dan vooruit maar. Ik zou zeggen een kolom in het Goorlesbelang moet zeg maar, over Goorlen gaan. Of met goolen te maken hebben, dus dat Goorlesse randje van... Uh, het Goorlesse randje van Wilma. Van Wilma. Uh, in ieder geval een randje, uh, graag meer dan een randje. Het moet ook actueel zijn, wat mij betreft. Het moet goed geschreven zijn, maar dat spreekt voor zichzelf. En het moet ook een beetje een bite hebben. Het moet ergens, uh, je moet ergens je tanden inzetten, vind ik. En ik kan me uh, periodes herinneren dat het... Uh, dat het op een gegeven moment nergens meer over ging die columns en een, een soort misschien dat dat heeft gelegen aan het seizoen in de zomer dat er helemaal niks meer gebeurt en dat men dan ook maar schrijft van ik weet nee ik, ik kan me columns herinneren van die aard van ik weet niet waar ik het over moet hebben dus, Dan uh, kun je ik, één column herinneren ja niet van wil van de veranderen. ja ja niet ja. columns nee ja. nou ja goed maar heel vaak ik ik, ik zal niet allemaal specifiek ingaan op uh, afzonderlijke columnisten maar ik vind uh, verhalen over kleinkinderen horen niet op uh, in een klomp thuis. Dat, dat, dat wil ik dan toch wel even gezegd hebben. Nou, uh, nou ja, nee, ik, ik, ik uh, ben het in grote delen met, met Norbert eens hoor, Dus zo spannend is het hier verder ook allemaal niet. Uh, het moet inderdaad lezenswaardig zijn. Uh, het kan in principe overal overgaan, zelfs over je kleinkinderen. Ik lees altijd met plezier die columns van Sylvia Witteman. Maar zij neemt zichzelf daarin niet al te serieus. En die kinderen van haar deugen niet. En kijk, het, het moet niet te veel van. Ik ben van de happy family. En kijk eens hoe geslaagd uh, uh, uh, bij ons alles eraan toe gaat. Dus ben daar ook kritisch in. Speel daarmee. En, en, en, en inderdaad, als het even kan, dat vind ik ook, m, met een gordes randje. Ja. Maar hoe kan je over je kleinkinderen praten met een... tenzij de kleinkinderen uit Goorlen komen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat kan ik ja. voor een ander niet invullen. Maar ja, ik... ja, dat, ja kan. dat kan. En Via je kleinkinderen kun je ja. van alles ja, nog aantakelen. Wat, wat ja. ik ook belangrijk vind... dat er, dat er een beetje een passie uh, uh, in doorklinkt. En daarom vond ik dit ook een hele goede column. Die laatste van jou. Das, das, das, ik vond het begin vond ik al ijzersterk. Uh, de eerste vier regels. En welke column heb de, je de, de, de, de laatste column van Wilma... En ik moet het jouw... daar wel even over hebben, want uh, je wijst uh, naar iets. Uh, ja, uh, ik, uh, uh, iets ik voor de radio werkt dat natuurlijk. Ja, ja. Radio. Uh, Wilma heeft uh, de, op 8 april een uh, kom geschreven getiteld Wuft. En die begint, vind ik, ijzersterk. Maarten Scholze is mijn vriend. Natuurlijk is Maarten Scholze niet mijn vriend. Of niet mijn vriend. Hij moet er niet aan denken, denk ik. Maar ja, ik mag je schrijven wat ik wil. Nou, vind ik, dat vind ik een ijzersterk begin. En dan gaat het verder over het woord wuft. En uh, uh, ik was daardoor zeer blij verrast. Dat dat, ik, ik heb ook wel iets met taal. Ik vind, uh, uh, woorden vind ik machtig interessant. Ik, ik, ik kan elke dag uh, een column schrijven over een woord. Mm -hmm. Dat uh, durf ik wel te zeggen. En uh, hier sprak er in ieder geval iets uit van ik denk, ja, dat herken ik. En uh, dat, dat, uh, vind, dat apprecieer ik. Vandaar mijn compliment deze kolom. Dank je. Maar dus belangrijk is dat er passie in passie. doorklinkt. Er moet, er moet iets gebeuren. En niet allemaal van, dat, van, van, van die leuterverhalen over niks. Daar word ik helemaal kriegel van. Mm -hmm. Maar het moet wel over Goorlen gaan. Of dat ja. wat wuft. Ik, ik, ja. ja, wuft, maar het gaat dus over een Goorlese jongen die op de radio komt. En, uh, ja, nou, dat dus is allemaal prima, hè? Ja, ja, ja. dan mag het wel. Dan ja. mag het ja, wel, ja. Ja, ja nee, ja, zo spannend is Goorlen natuurlijk ook niet. Nee, dat je elke kan het week het zeggen, daar weer. Het is een leuke, fijne gemeente om in te wonen, maar ja. iedere week iets spannends over deze Jawel, gemeente. Dus elke week wel iets spannends uh, over te. Vertel. Nou ja. <laughs> Maakt niet uit. Uh, het is weet je wel wat? Evenement, zeker. Te doen, echt... wat, wat, uh, mensen die ik in hoge mate bewonder zijn mensen die elke dag een column schrijven. Ja, ja, ja, ja. dat ook moeilijk. Bijvoorbeeld, Koos van Zomeren. Hij schrijft ook over poezen, om dat te noemen. Ja, ja, ja maar schrijft het ook is ook over zijn kleinkinderen. Ja, ja, heel... ja. ja. ja maar die. Die zijn, die zijn briljant, die stukjes. Ja. Ja, ik, weet niet, ik wil niet zeggen dat zijn stukjes over zijn kleinkinderen briljant zijn, maar 9 van de 10 is uh, absoluut raak. En die worden dan ook weer gebundeld. Dus dit heeft een hoge kwaliteit. Uh, t, um, hoe heet hij ook alweer? Het schrijft in de Gelderland. Uh, mijn, mijn schoonzus die knipt dit elke dag uit. En, en op gezette tijden krijg ik een hele stap. Tommy Wieringa? Nee, niet Tommy Wieringa, maar um, uh, uh, Verbocht. Uh, Thomas Verbocht. Thomas die schrijft dus elke dag in de Gelderlander en een aantal andere bladen die daar allemaal bij horen. Dus toevallig niet het uh, Brabants Dagblad, maar uh, nou ja, in ieder geval in de Gelderlander. En, en, een column. En uh, het is vaak wel hetzelfde procedé. Uh, dus zijn verwondering over allerlei dingen. Maar het is toch zeer aangenaam om te lezen. En dat, uh, ik vind dat, dat vind ik, dan ben je een echte schrijver als je dus elke dag een column kunt schrijven. Ja, er zullen wel uh, kwaliteitsverschillen zijn, dat, dat neem ik onmiddellijk aan. Toch zou ik uh, willen zeggen dat, uh, dat uh, de columns die zo in de columnade verschijnen, goed geschreven zijn. Er is uh, nooit een, een column bij waar, uh, waar je met kromme tenen, bij wijze van spreken, Deze. zit te lezen... Ja omdat de zinnen krom zijn, omdat om het nee, dat, dat, dat, dat, dat hele betoog nergens op slaat. Moest er nog dat, bij komen. Hè? Nee, nee, nee, maar ik bedoel... Uh, het nee, gaat het dan nee. nergens over, als is het ja, ook in ja, het ja, nee, nee, Nederlands. Nee, maar het is, <laughs> uh, het is uh, goed geschreven, dat, uh, dat is toch al, uh, al een heel belangrijk is iets. iets. iets ja. En uh, ja, ik zou uh, eerder zeggen, die, die bite die is niet uh, altijd mogelijk, maar uh, human interest zit er altijd in... En dan uh, zou ik zelfs een lans willen breken voor het opa-perspectief. Ja. Want, want heel veel mensen, we leven in een verouderde samenleving met veel, veel grijze mensen. Die, die zijn veel meer geïnteresseerd in, in uh, hoe het met kleine Grut gaat en wat je daarover opmerkt. En, en uh, je hebt ook nog eens eventjes een opmerkingsvermogen nodig. Uh, dat, dat, dat vinden ze veel interessanter dan, dan uh, dat... Uh, ...het gemeentebestuur weer eens op de hak genomen wordt. Ja. Dan zeggen ze, ja, dat, dat weten we ook wel. Dat, dat, dat, dat is, uh, uh, daar hebben we ook niks aan. Uh, niet, dus uh, ja, dat, dat is toch een hoge mate subjectief, denk ik... Uh, ...die kritiek die, uh, die je hebt. Uh, ik ik nou, denk dat... Ik vind wel, dan hou ik wel staande... ...het moet uh, toch wel iets met gebollen te maken hebben... ...dus de gehoorns randje, de actualiteit. Ik vind ook, je moet niet gaan zitten zeuren over uh, weet ik wat allemaal... Het moet wel een beetje aansluiten bij wat de mensen uh, meemaken in het dorp. En, uh, ja, dat zeg ik dus ook, hè, bij wat de mensen meemaken. Daar, daar moet het wel bij aansluiten. Ja, uh, dat, dat wil zeggen, een beetje bij de actualiteit moet het aansluiten. Hè? Ja, kijk, en, uh, uh, ik heb tot dusver nog helemaal geen uh, oratio podomo hoeven te houden. Maar er zijn toch nog genoeg mensen die... Uh, Belangstellen in kerk en, en uh, allerlei uh, dingen die, die daar spelen. Daar, daar, daar zijn ze gewoon mee bezig. Dus ik zie uh, wel een niche voor mijzelf ook... ...als ik uh, dat als mijn onderwerp heb, als mijn rode draad. Uh, ja, dat, dat uh, yeah, is ook ruimte voor, vind ik, in Golen, In het golensbelang. belang. Ja, ik denk dat jij zelf ook wel weet... Uh... Beter dan ik, dat ze, uh, kan weten, hoe de reacties op jouw column zijn. He? Ja. Je hebt zo ja. je eigen achterban misschien ja. uh, uh, daar zal uit blijken hoeveel belangstelling er voor is. Nou, uh, in de kwantitatieve zin uh, moeten we ons daar geen, geen uh, grote uh, voorstellingen van maken. Uh, we weten niet eens over tien of twaalf uh, mensen nou luisteren naar, naar de lokale omroep. <lacht> uh, ik, ik heb het vermoeden dat, dat de column beter gelezen wordt... Uh, dan, dan, uh, dan dat er geluisterd wordt na, naar de lokale omroep. Uh, maar maar uh, nee, uh, vanuit de reacties hoef ik niet somber te zijn over, uh, nee, over uh, wat, wat daar uh, verschijnt. Soms zelfs van, uh, vanuit onverwachte hoek. Geheide atheïsten die, die me zeggen van... Zit ja. daar iemand... Uh... Ja, ik, had dat. ik heb jou de laatste kolom gecomplimenteerd. Omdat ik dat een heel leuk kolom vond Terwijl ik helemaal niet zo kerk en maatschappelijk nee. gebonden ben. Maar ik vond dat heel leuk dat je bodard, dus een speeltje had afgepakt. Ik kijk, sindsdien kijk ik toch als ik dan weer een, een prelaat ziet met alle stroppen eraan. Ja. Ik Godse speeltje. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat, het mm -hmm. is niet gorels. Het geeft geen gorels randje. Ja. Maar ik vond het een leuke kolom. Nou ja, maar ja, goed. dat mag. Dat mag. Ja. Ik weet het onderstreept maar weer is het belang van het Goors go go Belang. Het belang van het Goors Belang. Ja. Dus de column, die leest iedereen, denk ik. Ja. De ingezonde brieven leest iedereen. Ja. En eh, nou, dan, dan, dan, dan ben je eigenlijk wel weer bij. Als het, het raadsverslag leest iedereen. Als het, uh... nou ja, als het één keer per maand verschijnt, ja. Mm -hmm. ja. Ik lees Goors Belang helemaal. Helemaal? Ja. Nou, ik, ik lees het... Bijna helemaal. Ja, mm -hmm. omdat er toch uh, heel wat gebeurt. Hè? Uh, nou, we overspoelen. Ja, allerlei, ik ben, je bent op de hoogte. Dus ik lees het allemaal wel. Ik ben het overigens ook. Uh, in die zin uh, eens met, met Norbert en ik denk dat het ook erg belangrijk is dat, dat de, een belangrijke functie is dat je de gemeentepolitiek wel goed volgt en daar ook kritische uh, kritisch noten bij blijft plaatsen en ja. Ja, dat, dat, dat staat toch onder druk hè? De, onze regionale kranten hebben het ook allemaal moeilijk en er is steeds minder uh, ruimte voor en, um, maar het heeft mijn belangstelling, maar ik, ik, ik moet ook heel eerlijk toegeven: ik heb ook nog een, een baan. Hè. Ik, het is niet mijn. Uh, uh, die kolom doe ik erbij. Je hè. bent niet vrijgesteld om, om de goorles sporen nee, te volgen. Nee, uh, dat neemt soms ja. zoveel tijd van mij in beslag. Dat ik, oh, ik ben aan de beurt van de kolom, wat speelt er ook alweer in hmm. Gewoon? Nou ja, dat, dat, dat, dat, hè. en om daar nou iedere keer uh, die commissievergaderingen te volgen, op de, uh, naar de raadsvergaande te te kijken, ja, dat, ja. Dat, dat red ik fysiek niet. Nee, nee maar goed, dat maar hebben we uitgesteld aan Robert. En, uh, nou, die, uh, ja, dat is een goede hand. Uh, uh, ja. Wat <laughs> mij verbaast, jullie, de columnisten, hebben nooit, jullie hebben, komen nooit bij elkaar. Ieder zit gewoon, voor, zeg, voor, ook ben nu aan de beurt, dus ik schrijf ja. nu een stukje. Dat is een schema, hè. Dat, dat is een schema. schema. Ja. Zoals wij ook uh, een schema hebben van oh, wie doet nu de Goolse kringen en wie doet niet. En er is niet onder mekaar van dat je overlegt uh, of, of dat je zegt, goh, desnoods inderdaad wat kritiek geeft, positief of negatief. Dat is helemaal niet. Het is ook voor jullie afwachten van wat er nu naar mij, wie er nu wat schrijft. Ja, dat is ja. zeker. We hebben ja. dus geen afstemming over. Uh, we hebben ook geen, uh, geen, geen, geen gesprek over. Uh, nou, die en die onderwerpen. Doe jij dit, dan doe ik dat. Uh, hier heb je. De, de luisteraar heeft er ook weer niks van. Uh, maar uh, hier heb je dus een lijst waar, waar gewoon een uh, driekwart jaar uh, op, op vermeld staat wie, wie aan de beurt heeft. Willem maakt die lijst. Overigens heeft Willem uh, hier aan het eind van, van dit boekje. Uh, Geschreven dat hij dat zal schrijven tot de dood erop volgt. Dus uh, je dat ja. Maar ja. Ja. Stel, stel dat ik communist... en nodig. ik ga de, de, de, de keer de grootst mogelijke flauwekul inderdaad in slecht Nederlands met grote taalfouten. Wie, wie spreekt mij daar dan op Nou, aan? kijk, uiteindelijk is natuurlijk de redactie van Godes Belang verantwoordelijk ja. voor, voor wat er in Godes Belang komt. Oké. Okay. Dus die kunnen <laughs> ja. Ja. Als Godes Belang zegt. <laughs> Fons of Magda Smits, nou, dit, dit, is, dit, niet, uh, dit ja. loopt de spuigaten uit, dit, ja, dit gaan ja. we niet meer doen. Ja, dan, dan okay. uh, kijk, uh, wij, wij uh, hebben daar ons, ons hoekje, onze column. En, en, uh, uh, wij hebben verder geen enkele positie. We zitten niet in een redactie, we zitten ja, niet in een ja. bestuur. Uh, uh, we worden ook niet betaald. Het is, uh, ja, nee nee, nee, overigens uh, want we gaan denk ik het onderwerp eventjes afsluiten, er is nog een andere columnade ik weet niet of jullie dat weten in Goerles Belang weten jullie dat? ja dat, uh, dat organiseer ik toevallig en dan krijg je een beetje zo'nzelfde lijst <kliek> uh, daar uh, doen aan mee Nina, Johannes, Paulien Anonymous, Theodorus Martínez, Bernardus Hieronymus, Carolus uh, weet je waar ik het over heb? Nee, je leest niet het hele Goorles Belang. Dat is, de Dat is de kerkpagina in het Goorles Belang. Die sla ik wel oh, over. Die sla je over. Oh. Nou, de kerkpagina van het Goorles Belang... Um, ...die um, bestaat in zijn huidige vorm, ook al uh, vanaf uh, 2002. Die uh, heeft een uh, speciale opmaak... En, en, uh, nou, daar is uh, heel goed over nagedacht toen dat zo ontworpen werd. En die heeft een kolompje, uh, een, een, een nis, uh, noemen we dat, waar uh, iedereen schrijft onder zijn uh, heilige naam. Uh, met, met onder het stukje de initialen van, van de achternaam. En uh, nou, daar uh, zit ook wel. Uh, aanvankelijk was dat de bedoeling, iets, iets uh, programmatisch in. ...dat dat uh, Ieder zou schrijven vanuit het programma... Dat je, ...een naam is een soort programma... Hè. Kijk, ...een bepaalde heilige... ...Norbertus uh, weet dat ook... ...die heeft daar ook uh, ingeschreven... ...de heilige Norbertus was een, een kerkreformer... ...die, die uh, schopte heel wat heilige huisjes uh, om... ...nou die rol was hem op zijn lijf geschreven... Uh, ...dus uh, zo, zo heeft, zo heeft uh, Ieder daar, daar zo zijn, zijn stukje... Anonymus. Uh, ik denk dat dat uh, geen geheim meer is. Dat is uh, Albert Piren, die 25 jaar lang hier pastoor was in de parochie Sint-Jan, die toen hij 65 werd, uh, intrad bij de trappisten, onder de naam broeder Christian is het een eenvoudige trappistenbroeder, die heeft uh, al die jaren geschreven onder de naam Anonymous en die houdt ermee op. Die houdt ermee op. Die heeft uh, laten weten, het, het gaat niet langer. Het is uh, ook die jongste niet meer, denk nee. ik. Nee, hij gegeven. is 80 plus. Hè? Ja. En uh, het gaat niet zo heel goed met zijn gezondheid. Dat is eigenlijk de reden. Uh, en die, uh, die vraagt, uh, kijk uit naar iemand anders. Dan draag ik het, uh, het stokje over. Dus dat uh, kan toch. Het, het kan uh, voorkomen dat je dat doet. Het hoeft niet per se tot de dood erop volgt. Nou ja. Uh, ja, nou ja, goed. Uh, ook de vorige paus heeft dat uh, ge uh, gedaan. Want daar was het wel zo dat, dat uh, die vaak toch in het haar na stierven. Mm -hmm. Het, het uh, revolutionaire van, van Benedictus XVI was op een gegeven moment dat hij zegt, nou ja, ik stop ermee, het is genoeg geweest. En dat ziet er naar uit dat Bergoglio dat ook gaat doen. Heeft ze iets laten weten van, uh, nou... Vier jaar en dan stop? Ja, het zou wel eens een kort... Uh, pauwschap kunnen zijn, want, want ik, ik voel me ook niet zo best en, en uh, ja. uh, het, de, de, het, de trend is gezet. Nou, uh, ik denk dat, uh, dat ja. we nou echt moeten gaan afronden met onze column. Twee columnades en golen. Uh, we hebben een, heb een stukje muziek. muziek. Ja, ik heb een muziek. Jeroen Zijlstra, die heeft hier een paar keer opgetreden in het Jan van Bezauw Centrum. En ik heb nu een nummer Jeroen Zijlstra met Lydia van Dam. Die spelen Hemel en Aarde. En dat is eigenlijk een ode aan Ramsje Shaffi. Uh -huh. Het hebben ze ook hier gespeeld. Dus vandaar. Alles ontdooit en alles wordt zacht. Leven de lente en leven het licht. Leven jouw heerlijke lieve gezicht. Zeventig tinten, de ster van goud. Een zeevol van zoet, verdwenen en zout. Van bloesem tot bloesem, jouw bloesem zo mooi. Lieve ik laten we dansen. Jouw die blauwe ogen die alles voorzien. Ik weet jij bent meer dan ik ooit heb verdiend. De wind is gaan liggen, de zomer rijdt aan. Laat je verleiden, we gaan hier vandaan. Ze springen naar buiten als we in de wei. We zingen van binnen als werelds in mij. We plukken de bloemen, we kussen de grond. Liefste laten we dansen. Wij hogen bij laag van oost tot west. Van winterkleed tot liefdesnest Wij hogen bij laag van best tot oost. Liefste laten we dansen Hoog, laag, zuid, noord Hijs de zeilen, springt naar boord Hoog, laag, noord, zuid Liefste laten we dansen Heel en echte bewegen van nacht Alles ontdopt en alles wat zacht Leven de lengte en leven het licht Leven jouw heerlijke, lieve gezicht 70 tinten, de sterren van goud. De het van wonzend, verdreven het zout. Van bloesem, van bloesem, jouw bloesem zo mooi. Lieveling, laten we dansen. Jouw die blauwe ogen die alles voorzien. Ik weet, jij bent meer dan ik ooit heb verdiend. De wind is gangliger, de zomer meetuig. We gaan hier vandaan. We springen naar buiten als twee in de wei. We zingen van binnen als wereld in mij. We plukken de bloemen. We kussen we de grond. Liefste, laten we dansen. Wij hoog en bij laag van oost tot west. Van winterkleed tot liefdesnest. Wij hoog en bij laag van west tot oost. Liefste, laten we dansen. Hoog, laag. Zuid-Noord, hij is de zeilen, spring aan boord. Hoog naar Noord-Zuid, liefste laten we dansen. Ja, dit is Goldse Kringen. We gaan verder met Marit Brouwer. Ja. Uh, Lucie heeft een heel stel vragen, maar voordat Lucie, <laughs> heb ik eventjes een... Marit, um, omdat we nog wel eens een keer over het Goorlisse randje gesproken hebben. Ben jij in Goorlisse? Ja, ik ben uh, wel in Tilburg geboren, maar ik heb mijn hele leven in Goorland gewoond. Oh inderdaad. ja, kijk, als je nou de Brouwer uh, geheten had, dan had ik dat misschien niet gevraagd. Maar, ja. uh, maar het Brouwer. Ja, mijn vader die, uh, komt ook niet hier vandaan. Die komt uit Culemborg. En oh, daar ja. is uh, Brouwer uh, daar wat is meer begint. Zonder de. <laughs> ja. Goed, nou, Lucy. Nou, <laughs> <laughs> nou, ik had het niet eens. Brouwer is inderdaad een hele goorse naam, maar ja. die vragen had ik inderdaad niet. Nee, ik heb uh, sportpsychologen. Ja. Toen dacht ik, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat, je schrijft in, in je artikeltje schrijf je van, ja, je hoeft geen topsporter zijn om bij mij te komen. Ja. Toen dacht ik, nou als ik aan een de sportpsycholoog denk, dan denk ik juist aan de topsporter. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar ook aan denken als ze denken aan een sportpsycholoog. Um, maar um, ja, het mentale aspect is eigenlijk net zo belangrijk als het fysieke aspect. Want mensen, mensen denken bij sport aan ja, bewegen, inderdaad. Hè? Dus het bewegen aan zich. En um, als jij alleen niet gaat... Hè? Jij moet wel echt willen gaan bewegen, anders komt er niks van. En dat willen gaan bewegen, dat zit in je hoofd. Dus het zit niet in je lichaam, maar nee. hè? daar ben je in je hoofd mee bezig. En dat is het mentale aspect... ...van uh, een sport. Uh, hè, van de sport. Ja. En een sportpsycholoog uh, zorgt dat jij dat mentale stukje ook kan trainen. Dus naast dat je fysiek uh, traint, kun je ook mentaal trainen. Dus dat is eigenlijk wat een sportpsycholoog mee bezig is. Oké, okay, en mentaal trainen, bedoel, ik de, uh, bedoel je daar ook mee? Bijvoorbeeld, je wil een bepaalde prestatie bereiken. Ja, en kan. En hoe doe ik dat? Maar um, kan dat ook betekenen van, uh, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet bewegen en ik moet het ja. eigenlijk ook dat. Nou, stel dat jij, uh, ik, ik hoor jou net zeggen dat je inderdaad al wel sport, maar stel dat je problemen hebt met sporten of dat je weinig tot geen motivatie hebt om te gaan sporten. Daarvoor kan je ook naar een sportpsycholoog komen en die kan je ook vaardigheden aanraken om te zorgen dat jij uiteindelijk gaat sporten en dat je er ook plezier in hebt en plezier in behoudt. En uh, hoe beter jij vanuit jezelf gemotiveerd bent om te gaan sporten... Hoe, ja, hoe langer jij waarschijnlijk ook gaat sporten en blijft sporten. Want daar draait het uiteindelijk om. Het is iets... Uh, het is niet dat ik jou uh, voor de rest van je leven uh, begeleid als poppsycholoog. Uh, ik neem je eventjes aan de hand om het vervolgens zelf te kunnen gaan doen. Ja, ja. Dus, ja, ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe's, hoe's die... Stel, ik ben iemand die... ik wil. Eigenlijk... Nee, wil. Ik wil, mm. ja. maar ik, uh, pff, ja, ja, ja. Ik, ik kom er niet toe of ik voel me ongemakkelijk. Uh, dan ga ik naar jou toe. Wat, ja. wat, wat gebeurt er dan? Nou... Um, ik denk dat we eerst wel over het verschil hebben. Je hebt een verschil tussen extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Mm -hmm. Extrinsiek is dat je het eigenlijk gewoon doet omdat je het moet doen. Uh, misschien dat de huisarts tegen jou zegt, hè, van nou? Uh, het is wel eens verstandig dat jij gaat bewegen. Ja. Maar vervolgens uh, ja, heb je zoiets van, "Nou, ik heb geen zin, het lukt me niet. Dus dan ga jij met mij op zoek naar de intrinsieke motivatie uh, waar... Uh, wat vind jij leuk aan sporten? Dan gaan we op zoek naar, uh, naar die punten die jou kunnen helpen om te zorgen dat je gaat uh, sporten. Ja. Dus dan gaan we daar samen naar op zoek. Je moet je eigenlijk voorstellen als een sporter bij mij komt, dan hou ik eerst een intake uh, met jou. En dat houdt in dat ik met jou uh, ga praten over wat je probleem is. Of Misschien heb je geen probleem, maar wil je, je gewoon mentaal verbeteren. Maar in dit geval uh, spreken we over een pro ja. probleem. En uh, dan vraag ik, uh, stel ik jou vragen over je achtergrond. Uh, ook, eh, ook wil ik weten wat er in je hoofd omgaat en wat je wel leuk vindt en niet leuk vindt aan sporten. Uh, naar aanleiding van die informatie ga ik een behandelplan opstellen. En in dat behandelplan gaan we aan de slag. En daar leer je uh, vaardigheden van mij die je uh, dus helpen om... Uh, ja, te, bijvoorbeeld te gaan sporten. Dus het kan zijn dat als je gaat sporten, dat we het drie sessies over motivatie hebben. Ja. En dat je vervolgens aan de slag gaat met doelen stellen, zodat jij ook daarmee aan de slag gaat. En dan op een later moment dat je ook weer met andere vaardigheden aan de slag gaat, zoals zelfvertrouwen, is bijvoorbeeld een uh, belang, uh, belangrijk onderwerp in dat geval. Dat zijn dus een voorbeeld. Ja, want dan denk ik zelfvertrouwen. Dat lijkt me belangrijk als je op een bepaald niveau sport. Als er echt prestaties van je verwacht wordt. Want je spreekt ook, ik help bij faalangst. En toen dacht ik, ja, dat, dat lijkt me dat dat echt voor mensen zijn die, die, die, die, die, die een doel moeten hebben. Ja, of die kan. een competitieverband ja. sporten. Zeker. Maar voor mensen zoals ik die... die Twee keer, drie keer per week braaf uh, bewegen. Omdat het, uh, ja... ja nou, waarom is eigenlijk? Is wat, uh, zegt u eens wat meer over? Oh, ik, ik, ik, ik doe van alles. Mm. Ik, uh, ik doe het eigenlijk gewoon om gezond te blijven. Tennis. Ja. Nee, ik tennis niet. Ik doe aan krachttraining. Ja, heel ja, goed. <laughs> ja. ja. En uh, ja, cardio en uh, buikspieroefeningen, uh, pilates, uh, dat ja. soort dingen. Maar dat doe ik eigenlijk omdat, a, sporten uh, heel plezierig vindt. Want jij hebt het steeds ja. over mentale en sporten, maar het werkt ook andersom. Hè? Ja, andersom. Als je sport, echt, voel je, je mentaal, tenminste in mijn ja. geval, sterker. Doe je een sportschool of Een uh, sportschool, thuis? ja. Nee, we hebben sportschool. Sp sportschool. Ja. Ja. ja, dus het heeft uh, beide zowel om, om gezond te blijven. Of ook een beetje ja. in figu ja, je figuur te behouden. Toch ook, ook ijdele overwegingen. Dat ja. is ook een motivatie om uh, ja zeker Is dat intrinsiek of extrinsiek? ja <laughs> um, nou In af. principe ja. is het zo dat als jij het echt om je uiterlijk zou doen... ...dan is het wel een extrinsieke motivatie. Een uh, levenswinst? Levenswinst is wel meer een intrinsieke motivatie. Intrinsiek. Ja. Daar stond vandaag een, uh, iets over in de krant. Namelijk, uh, ik weet niet of jij die, uh, die getallen kent... Uh, levenswinst is uh, te behalen bij zeven uh, uur sport per week. <küm> Als je meer doet, dan heeft dat uh, geen, geen, geen, geen zin mm -hmm. meer. Of drieënhalf uur intensief. Uh, ken je die, uh, die, die, die cijfers? Nee, heb ik niet, uh, niet gezien, nee. uh, de cijfers. Ik vind zeven uur sport per week veel. Ja, vind ik ook veel. Ja, je er je wordt veel? op sportscholen in mijn geval afgeraden. Oh ja, kijk, dat is ja. een uur per dag. Als je zegt uh, maar ik uh, denk dat ze het uur wandelen, fietsen, bewegen. Ja. ja, dat bedoelen ja. ze. Ik denk dat ze het over bewegen hebben inderdaad. Bewegen, dus bewegen valt ook onder dat jij uh, lopend uh, en, uh, naar je werk gaat of fietsen. Fietsen naar je werk. Of je neemt in de pauze uh, in een breken en gaat even een wandeling maken. Dat valt ook allemaal onder bewegen. En je neemt niet de lift maar de trap. Ja. Dat, dat, dat soort, soort zaken, ja. Ja. ja. Maar dan heb je het meer over bewegen en niet over het sporten. Dus dat zijn wel echt twee verschillende ja. zaken sporten doe ik zelf drie uur per week. En dat is echt om fit te blijven. Want je ja. merkt dat als je sport... En dan is het echt niet topsport hoor. Het is gewoon uh, je uitdagen van je lichaam. En, uh, en dan merk je dat je... Dat is het mentale gedeelte. Je bent opgeruimd. Je, het is een soort van... Ja, med rust. meditatie ja. kan je bijna. Als je ja. op die loopband... Ja, jij sport helemaal niet uh, begrijpt. Well, well, ja, ik ja. sport ook. Je echt met je lichaam mm. bezig. En dan, dan we gaan ja. De, ja. De, de... Dus dat is het mentale aspect. En verder um, ja, is het... Uh, daarom doe je het. Uh, ja. ja, waarom doe je dat? Ja, gezond te ja. blijven. Mm. En fit te blijven. Ja. Ja, je voelt je er goed bij. En je voelt je er goed bij. En dat bij. is belangrijk, denk ik ook. Over trouwens nog dat faalangst gesproken. Ja, ja, dat... Het kan ook zijn dat, uh, stel je, in jouw geval niet... maar er zit hier nou iemand te luisteren die zit op de bank... en die, die voelt zich niet prettig over zijn lichaam... en die durft daarom niet naar de sportschool te gaan. Dat is ook een, een angst die je hebt. Ja. En dat is niet zozeer misschien die faalangst... Hè, van dat je je prestatie niet behaalt. Maar dat is dan überhaupt al de angst om te gaan sporten... Dus dat zou dan meer, uh, daarin zie je het verschil tussen iemand die echt uh, competitief bezig is of uh, iets wil behalen voor zichzelf. Of iemand die gewoon überhaupt al niet naar de sportschool durft te gaan omdat hij het al ja, heel moeilijk vindt om te gaan sporten. Omdat hij bang is dat iemand anders je lichaam in mm. zo'n uh, strak pakje uh, moet tonen of laten zien. Dus daar zit wel een heel groot verschil in. Dus daar kan heel, uh, ja, kan heel divers uh, zijn. En dan nee. is het jouw taak om uit te leggen dat niemand let op jouw bierbuik ja. of jou, ja. jouw. Want daar je ja, en ervoor in. zorgen dat ze zichzelf ja. met zichzelf bezighouden en niet met anderen. Ja. Dat is uh, zeker dan belangrijk. Dus dat ze niet uh, ze alleen maar denken aan die anderen, maar aan zichzelf en dat ze het voor zichzelf doen. Ja, uh, nou, uh, denk ik, is algemeen bekend dat, dat, uh, de, dat het Nederlandse volk of het Westerse volk. Of ik neem daar Amerika bij. te weinig beweegt, te weinig sport. We zijn te dik. We bewegen te weinig, we worden dan op een gegeven moment ziek. Uit preventief oogpunt is het enorm belangrijk dat, dat we wel bewegen. Nou had je het net met Lucie over, uh, ja je moet het wel willen, maar ik weet niet Lucie of jij van de school bent uh, die, die zegt vrije wil bestaat niet. We ja. hebben hier dus uh, eigenlijk een heel moeilijk probleem. Uh, je kunt, kunt zeggen het gros van, van, van de bevolking wil eigenlijk niet uh, bewegen of sporten. Uh, wat doet een, uh, een sportpsycholoog met, met het probleem dat de vrije wil niet bestaat? En dat je, wat, wat, hoe ga je die wilsbeïnvloeding dan nou eigenlijk uh, aanpakken? Um, ja, wilsbeïnvloeding is wel inderdaad een hele lastige uh, om iets mee te kunnen. Uh, het enige wat ik als sportpsycholoog wel kan aanbieden... zijn vaardigheden die je kunt trainen. En uh, als je vaardigheden traint... Uh, ...in je hoofd, daardoor verandert misschien uh, de wil ook. Dus door middel van die vaardigheden kom je misschien verder dan... Welke vaardigheid in mijn hoofd zou ik uh, moeten, moeten ja. trainen? Gedachtencontrole is wel gedachtencontrole. een belangrij belangrijke waar je uh, zeker mee bezig moet zijn. Zelfspraak, is ook iets waar noem we... noem eens uh, concreet gedachtencontrole. Als ik denk van, oh ik, uh, ik, ik kan niet sporten want ik ben te dik dat je... Ja. Wat, wat doe je dan? Wat is dat? Je hebt verschillende technieken daarvoor. Een techniek is uh, bijvoorbeeld de stoptechniek. Dus dat je uh, eerst bewust wordt van die gedachten. En dat je, denkt, eh, dat je leert dat als je die gedachten hebt, dat je daarmee stopt. Uh, dat is één uh, manier. Een andere manier is dat je negatieve gedachten om gaat zetten in positieve gedachten. En uh, ik moet wel zeggen, gedachtencontrole is één van de moeilijkste ja. vaardigheden die je hebt, hoor. Dus het uh, hebt gelijk uh, moeilijker te pakken. En... Uh, gedachtencontrole is dus zo als jij gaat leren die negatieve naar positieve gedachten om te zetten. Ten eerste altijd is bewustwording daar het belangrijkste in. Dat je die gedachten hebt. En dan vervolgens als je die negatieve gedachten hebt en je schrijft die op. En je denkt van nou hoe zou ik die nou positief, eh, hoe zou ik die negatieve gedachten nou positief kunnen maken. En daar ga je dan over nadenken. En op een gegeven moment ga je het ook toepassen. Als je dan merkt van nou die negatieve gedachten, eh, je hebt daar... Een positieve gedachte tegenoverstaan... staan of voor jezelf bedacht. Die ga je dan inzetten. Op het moment dat je weet dat die negatieve gedachten dat beïnvloedt. Ja. Dat je die, die wil beïnvloedt. Dus dat is bijvoorbeeld een, een vaardigheid die, die je kan aanleren. Je hebt er nog meer, maar ja, er uh, zijn er heel veel. Dus ja, zag je niet mee, ver, mee maar, ja, inderdaad. je. Ja, inderdaad. je een aanzet geeft, hè? Het yeah. is er ook niet de figuur van de. de personal trainer, de, ja. de coach. Iemand die eigenlijk voortdurend met je meegaat. En ja. je het juiste zetje geeft in de juiste richting. In principe is het zo dat je eigenlijk... Uh, als je naar uh, een sportvereniging kijkt... Ik zal het even nu vanuit de vereniging vertellen. Uh, heb je de sporters, die staan eigenlijk centraal. Die, ja. die zitten in het middelste cirkeltje en die zijn het belangrijkste. Daarbuiten staat de trainer, de hoofdtrainer en zijn assistenttrainer. Dat is het volgende cirkeltje. En daarbuiten komt de begeleiders... Dus je moet eigenlijk zien dat de sportpsycholoog in die cirkel van begeleiders, uh, ja, mee rond wens uh, plaats heeft naast de fysiotherapeut, de diëtiste. Uh, dus daar is eigenlijk de plaats van uh, de sportpsycholoog. Dus je moet uh, die hoofdtrainer of personal trainer is heel belangrijk, want dat uh, die is wel voor de sporters. Alleen die hoofdtrainer daar kun je niet alles van verwachten. Die heeft naast dat die hoofdtrainer heeft ook uh, wellicht een looptrainer. Een, uh, iemand, een krachttrainer. Mm -hmm. nou, zo kan je dus ook een mentale trainer om het wat makkelijker, uh, hè, wat minder moeilijk te maken dan een sportpsycholoog. Klinkt misschien wat ja. zweverig. Hè? Mm -hmm. dus, dan, dus eigenlijk moet je zien dat dat een extra aanvulling is op die hoofdtrainer die natuurlijk al wel veel weet. En uh, ja, die, die mentale trainer die die helpt je een periode en wanneer je het zelf kan... en wanneer die hoofdtrainer het dan ja. ook zelf kan... Ja. ja, dan heb je in principe het optimale plaatje voor, uh, die, uh, voor die sporter. Ja. Dus dat is eigenlijk waar in welke kringen je dan je als sportpsycholoog begeeft. Mm. Waar heb je al die uh, inzichten op gedaan? Hoe uh, heeft jouw studie eruit gezien? Um, ik heb eerst uh, bewegingswetenschappen gedaan. Dus vandaar hè, dat bewegen ook dat uh, daar uh, van mij in zit... Uh, daar heb ik me gespecialiseerd in sportpsychologie Daar uh, heb ik de basisaantekening sportpsychologie gehaald. Uh, ook een onderzoek gedaan naar talentontwikkeling. Dus daar hebben we ook wel veel uh, in geleerd. En uh, daarna uh, ben ik vorig jaar begonnen met de praktijkopleiding uh, tot sportpsycholoog. Dat is echt een opleiding die uh, maar alleen in Amsterdam uh, zich, uh, zich manifesteert. En daar vanuit kom je bij de VSPN heet dat. Dus de VSPN is zeg maar ons beroeps-. Uh, Beroepsvereniging. Ja, beroepsvereniging waar wij vanuit werken. En in die praktijkopleiding leer je verschillende dingen. Je verdiept je meer in de theorie. Dus daar is waar je al die kennis vandaan haalt over die theorieën. Maar je leert ook gespreksvaardigheden, luistervaardigheden. Je hebt ook reflectie. Maar reflectie is heel belangrijk. Want je bent continu natuurlijk aan het reflecteren. Maar niet alleen met die sporten, maar ook met jezelf. En daarnaast, uh, hebben, daarnaast volgen we um, een vak waarbij je echt uh, sporters gaat begeleiden... Ja. Dus dan krijg je, je hebt een begeleider. Dus ik word dan ook weer begeleid door iemand die jarenlang ervaring ja. heeft in de sportpsychologie. Ja, heel wat opleidingen heb je al gedaan en je doet het yep. nog steeds. Zat er ook ergens filosofie in het pakket? Ik heb toevallig wel filosofie gedaan. Ja. Toevallig. sport. sport toevallig. Ja, het oh. was een keuze. Was een keuze. Maar. Ja. Yes. En je hebt gekozen? Ja, ik vind sportfilosofie uh, heb ik gevolgd. Dan. Ik heb eerst ook filosofie gedaan uh, op de HAVO nog, zeg maar, daarvoor. Ja. En uh, toen heb ik gekozen voor sportfilosofie uh, ook te volgen... En uh, ja het is, gewoon heel, het is heel interessant te zien hoe de sport zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en hoe, uh, hoe daarover wordt gedacht. En het wordt steeds. Uh, ja, het is echt een, steeds meer een De Filosofie van de sport was het, op die manier. Yeah. Dat, dat het uh, sport, het, het onderzoeks, uh... ja. ja, welke gedachten er zijn over sport, ja. welke dome ja. en waarden ja. en welke. Hé, hey, interessant. Oh. En daar is doping natuurlijk een heel erg issue in. Dus dat was wel toen op dat moment ook heel erg in het nieuws. Omdat uh, dat met wielrennen natuurlijk ja. op dat ja. moment ook speelde toen ik dat vak volgde. Dus daar uh, hebben we veel, veel discussies over gehad. Uh, die ja, laatste vraagje nog. Jij bent uh, in Goorlen bezig met jouw uh, vak? Ja. ja, in Goorlen. En ik, ik woon zelf in Riel. Dus uh, Goorlen-Riel uh, is waar ik... Uh, Goorlen-Riel, dat ja. is jouw, jouw werkterrein? Ja. Goed, wij uh, hebben kennis uh, gemaakt met jou. Via de kennismaker, denk ja. ik, zijn we ook binnengekomen. Klopt, helemaal. Op jou uh, geattendeerd. Uh, heel interessant. We hadden hier ook nog wel wat langer over door kunnen ja. gaan. Hè, ja. het gevoel. Uh, ja. Ja. Als ja. we eens een keer ja. niks weten, Marit, dan uh, mogen we je misschien nog uh, eens een keer ja, uitnodigen. Tuurlijk. Dan gaan we erop door, want sport is toch ook heel belangrijk in ja, het leven. Marit Brouwer, dank voor je aanwezigheid hier in Goldse Kringen. Nou, we hebben al afscheid genomen van Norbert en van Wilma. Uh, we hoeven alleen nog maar Stefan te bedanken en dan zijn we er doorheen. Dit was Goldse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.